Psalm 119, en daarvan het derde vers. Of stond gij mij, de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten lijst strekken, hield dan uw weg, dan leef ik onbevreesd, Dan zou geen schaam mijn zich bedekken, wanneer ik steeds opmerkend was geweest, hoe uw geboond, mij tot uw liefde wekken. We noemden dus Psalm 119, And down uh, from the depths of death. Uit Gods woord het boek Rut en daarvan het tweede hoofdstuk. We noemden u Rut 2. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen van het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boaz. En Rut, de Moabitische, zeide tot Naomi, Laat mij toch in het veld gaan en van de aarde oplezen achter die in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zeiden tot haar, ga heen mijn dochter. Zij, zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaier. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boaz die van het geslacht van Edimena was. En zie, Boaz kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers, De Heeren zijn met u, lieden. En zij zeiden tot hem, De Heeren zegene u. Daarna zei Boaz tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was, Wie is deze jonge vrouw? En de jongen, die over de maaiers gezet was, Antwoorden en zeiden: Deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wegegekomen is uit de velden van Moab, en ze heeft gezegd: Laat mij toch oplezen en aarde bij de granen verzamelen achter de maïs. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van de morgens af tot nu toe. Nu is haar te blij weinig.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 Als u zorgt, zo gaat tot de vaters en drinkt van hetgeen die jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde, En zij zeide tot hem, waarom heb ik ze nader gevonden in uw ogen, dat zij mij kent, dat ik een vreemde ben? En Boaz antwoordde en zei tot haar, het is mij wel aangezet. Alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood uw vand, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zij heengegaan gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. De Heer vergelden u uw zaak en uw loon, zij volkomen van de Heer, de God Israël, onder dienst vleugelijk en gekomen zij om toevlucht. Te nemen. En zij zeiden, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl zij mij getroost hebt en terwijl zij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk eens uw dienstmaagden. Als het nu etenstijd was, was, zeiden Boaz tot haar, kom hierbij en eet van het brood, en doopt een weten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de majest. En hij langde haar groot rood koren en ze af. En werd verzadigd en hield over. Als zij nu opstond om op te lezen, zo verbood Boaz zijn jongens, zeggende: Laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaam haar niet. Ja. Laat ook allengstens van de hand vallen voor haar wat vallen. En laat het liggen dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Alzo zo las ze op in dat veld tot aan de avond. En zij sloeg uit wat ze opgelezen had. En het was omtrent een eefbaar gest. En ze nam het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat ze opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, Waar hebt ge heden opgelezen en waar hebt gij gebrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wie zij gebrocht had en zeide, De naam des man bij welke ik heden gebrocht heb is Boaz. Toen zeiden Naomi tot haar schoondochter, gezegend zijn hij de Heer, die zijn watdraagdheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeiden Naomi tot haar, deze man is onze nabestaande, hij is een van onze losers. En de Moabitische zeiden, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, zij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb, zullen hebben vooreindigd. En Naomi zeide tot haar schoondochter Ruth, Het is goed, mijn dochter, dat zij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boaz om op te wezen, totdat de gerste oogst, en daarom oost verheiligd waren en zij bleef bij haar schoonmoeder. Verder lezen wij u de twaalf artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper der hemels en der Aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest,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 Onze hulp is in de naam des Heeren, die den hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede zijt u van God. Den Vader en de Heer Jezus Christus, door de gemeenschap en de Heilige Geestes. Amen. Laat ons voor aan het gemeenschappelijk gebed. O Heere, de grootste schepper van hemel en aarde. En hij die in de hemel woont. En hij die heerst over het ganse Egypte land. En het is nog door uw Langmoedigheid En uw geduld Dat er we nog in dit avond voor de tweede maal. Aan deze sabbadag. Bij me kan er nog gebracht worden in het bedigheid. En o, heren, mogen die begaten uit uw vrije vond en eeuwig wel welbegaten. Om nog uw woord te stellen tot een rij te gevenen. O, dat er nog eens veel toegebracht gebracht mogen worden. Dat de meentje die zalig zou worden. O, hij heeft nog dat het mag nog een weer in dit avond. En dan mag het voor jong en oud, voor iedereen van ons, nog een verwondering weten. Dat het jongste dag nog niet gekomen is. Maar dat gij nog een weer Komt te geven. En daarbij. Te verklaren. Dat het nog het gede. der genade is. En heer. Dan kan het wezen. Dat ook jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. Met een ernst. Gedachten in de consciëntie, Zijn nog opgekomen. Naar uw bezigheid. Heer dan zou het die nog behagen om door de rijen nog door te gaan hier. Mocht het die behagen om velen nog op te zoeken, wij zouden het vragen hier, zouden iedereen begeeren. Er is zoveel genade bij u. Er is zoveel bloed van zoen. Aan die woord dat zegt in een van de psalmen, daar is bij u veel vergevenis, veel verzoening hier. O, zou het dan niet wil tonen, ook in deze avond hier. O, dat gij nog, o, werken mocht hier, het was al op is, want wij staan voor alles verantwoordelijk, maar Heer, met onze verantwoordelijkheid, dan kennen wij ons hart niet vernieuwd, maar Heer, wat onmogelijk is met de mens, dat is mogelijk bij niet, en hij heeft door de eeuwen getoond. Dat er voor u geen onmogelijke zaken zijn. Daar is geen eet te ver afgezonden. Daar is geen een te oud. Daar is geen een te jong. Zou genoeg nog uw kerk hier, uw volk, nog begeven met het gebeden voor de uitbreiding van uw koningheid. Het is het de tweede vraag in het heilige gebed dat uw kerk heeft geleerd. Onze vader die in de hemel is, uw naam wordt verheerlijk. U koningrijk komt. Heer dat het meer aan uw knechten en amstraten en aan uw volk meer toegepast mogen worden. Dat is er nog het gebed ontvangen mocht uit de hemel. Want dan zeg je woord, hier, De gebed van de rechtvaardige dat vermacht wil. Maar heren, zou je dat dan willen geven. Voor ons en onze kinderen. Op weg naar de eeuwigheid. Want hij wil nog, hier Naar in voorzienigheid, maar mocht het ook en volgens eeuwig gunst dat het zaad van die woord dat mocht nog dat mocht nog gezaaid worden en dat over het ganse wereld in dit dag en ook hier in de midden van dit gemeente hij wil nog hier o, oh, dat dat woord nog gebracht zou worden. <coughs> En mocht gij het dan zeggen, Heer. Daar is geen reden aan de kant van de mens. Maar er is bij iets zoveel rijm. En het Gijs is nog niet vol, Heer. O, daar moet nog toegebracht worden. Daar het leggen onder de zegel van het verkiezen van alle eeuwigheid. Anders was die jongste dag al aangekomen. En hier mogen we volk gedenken ook in deze avond. Want dat heb ik beloofd hier. Dat heb ik kerk van alles geërvaard en beleefd. Dat ze hem op naar uw altaar. Komt, laat ons opgaan. O heren, dan was het het lust. En het leven van dat volk. Wanneer dat gij. U, met uw lieve geest. Dat komt te vernieuwen in het leven. En dan krijgen ze. O een levende honger En dorst. O niet om een man te horen. In lezen afspreken. Maar om te horen. Wat de heren voor ze te zeggen als tegen ze te zeggen heeft. en daarom heren dat ware volk al oh, die mocht vragen spreek, zeg het zelf aan mijn ziel hij zei mijn zaligheid heren zou het dan nog ook in dit avond mogen wezen voor uw volk nog een vernieuwing een nieuwe ontmoeting op die akker van Boos. als dat ze nog wat, wat. bij de hand van Rit en ouwe Naomi nog ook iets mocht ontvangen. Heren, verblijf nog uw kerk in de strijdperk van dit leven. Ach, mocht het nog gegeven worden, heren. Dat gij die gouden scepter nog eens uit zal houden. En dat Hij nog eens zeggen zou. Och mijn kind. Vertel het al. Vraag wat je hebben wil. is zou genoeg die wonden. Op de akker van die kerk nog werken. En dat nog tot de blijdschap van die volk. Tot de bemoediging nog tot het onbekere. Dat gij nog in het midden komt. Als een dat dient hier. Want wij gedachten. Dan kan dat woord heen. Zegen dragen. Heren gedijnt. En mocht het nooit tegen ons getijgen. Gedijt aan de jong en oud die op zijn gekomen. Heren mocht het u begaan. Om nog eens wat mee te heen. Wat van uw komt, hier? O, dat breekt de hart. O, daar komt licht. Daar komt liefde. Bij het eerst of bij het vernieuwen. O, daar komt een aankleding. Daar komt een honger, hier. Dat is uw goddelijk werk. En here, gedenkt dan ook. De oude, die zieke, de zwakke. Die niet op ging komen naar uw bedigheid. Heeren mogen ze opzoeken. Hij hebt meer dan één zegen, Heeren. er de dragen. De zieke, Heeren, mocht gij ze over ze doen ontfermen. De middelen nog zegenen. De wegen nog heiligen. En gedenk dan kerkeraad en gemeente. Ook heren, uw knecht, die de beroep heeft aangenomen, aan dit, voor dit volk, mogen hem ook gedenken. En mocht er nog veel, veel voor hem gebeden worden, dat hij nog eens hier moet komen, om tot de zeven in de midden van de gemeente te wezen. Heere gedenk dan. Al die knechten, hij weet hier dat ze maar stof van jongs af zijn geweest. Ze zijn maar zonder in een vang voor mezelf. En Heer, hij heeft beloofd aan uw knechten dat hij zou geven wat nodig is, wanneer dat het nodig is. En mocht hij dan. Uw de studenten, zendelingen. Al ouderlingen en diaken doen helpen. Heren, dan hebben we dat gehoord vanochtend. Wat we ook eenmaal zal rekenschap moeten hebben. O Heer, gedenk ons dan. En help ons. Om vast bij uw woord. En aan uw voeten. Een plaats te mogen ontvangen om door u onderwezen te worden. En aan uw voeten onze zonde en de zonde van onze polen te bewegen. Heren, mogen dan ook nog meer arbeiders uitzenden in uw waar, in uw kerk hier op aarde. Ik denk ook onze gemeente, heren. Denk de raad en de gemeente, ook de ziekte, mocht hij ze nog opzoeken, mocht hij ze helpen, zegenen en zelf ook laten in dit week ons weer veilig aan onze gemeente, vrouw en gezin toebrengen. Heren, mocht dan ook in deze avond nog een teken ter goede heen. Ach, mocht ons nog dienen, in spreken en in het voor, uit het heiligdom, onverdiend. Maar heren, hij zegt, wat ik doe, dat doe ik niet om heel eeuw maar om mijn eeuwig naamswil. Heren, Here, mogen dan bijzonder genade geven, dat we bij u bedoelen mag, en dat gij de dus nog binden mocht. En heren neemt dan weg. Al wat een lastering wezen kan. Heren mocht het nog. Gegeven worden. En een goede eer. In zo'n donkere. tijden. O dat er we nog eens. Ieder het geloof. Mocht aanschouwen. Heren geeft dan ook. In het Hollandse touw de woorden. ...duidelijk te zeggen... ...de boodschap... ...volgens die woord... ...de waarheid uit... ...te spreken... ...en Heere geef een hart... ...van liefde... Ach, een hart van liefde... ...voor U Heere... ...en dan voor onze mederijden... ...Ach Heere... mocht het dan ook... ...nog een kruin je vallen... ...zend die licht hier. En die waarheid mede, wij vragen het in de verzoening van al onze zonden, om Jezus willen, amen. Laat ons zingen van de twee en 42, Tijgen Gert ja jaast komen. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dat mijn ziel verlangt naar God, ja mijn ziel dorst naar den Heer. God is levens af, hier. zou ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam vergooien. 42, 1, 2 en 3. Lieve gemeente, dan heeft de Heer het nog dat we nog vanavond nog weer bij Mekande mogen gebracht worden rondom God's eeuwig woord en eeuwig blijvende getuigenis. En gemeente, dan spreekt het ook tot ons toe. ...dat het avond van het dag is ook gedaald. Een dag die we straks met elkaar mocht mochten beginnen... ...dat is gaaf voorbij. En dan niet alleen een gewone dag... ...want feitelijk is er niet zo... Enkel maar een gewone dag. Want iedere dag, dat is nog een wonder dat de Here ons draagt en spart. En die gemeente heeft de Here in deze sabbadag, deze rustdag, deze van elke Sabadag gemeente, dat is een dag, Want niet om het zo alleen te begrijpen, maar het Sabbatdag, daar komt de Heere met een bijzondere boodschap voor ons en onze kinderen. En dan gemeente, dan hebben wij uit het openbaring van Johannes gehoord Gods woord. Hebben we gehoord. En dan is de vraag gemeente. Wat heeft die woord gedaan. Dan hebben wij. Met de golven des heren. Dat voor u gehouden. Dat jongske dag. Dat dag. Dat zou komen gemeente. En de verantwoordelijkheid. Voor vaders, voor moeders. Ook voor kinderen. De verantwoordelijkheid voor onderwijzers in de school. Voor de kerkeraar. En alle die in Gods kerk zijn geroepen om te arbeid En ook in het land. En dan is de vraag vanavond gemeen. Denk er maar eens over. Die dag. Probeer maar niet het te vergeten. Vaders en moed. Mocht God geven Dat het nooit zou plaatsnemen. Dat in die dag. Wanneer dat het Keiding komen zou gemeen. Dat je kleine jongen, je kleine zoon of dochter, zou zeggen vader, moeder, waarom heb je mij niet gewaarschuwd? Vader, moeder, dan zou ik hier aanklagen vader en moeder. U heeft beloofd voor de Heer om dagelijks je kinderen te onderwijzen in onze diepe bondbreed in adem. En dat niet alleen, maar ook in wat in de dood gepredikt wordt. Want in de dood wordt gepredikt, gemeente, dat diepe vallen zonder. Kan door God, God, God bekeerd worden. Wat zou het ween, als we straks met onze kinderen ongewaarschuwd vader en moeder zijn te maken. En dat is niet om een mens op die manier op werk te stellen, gemeente, om met dat onderwijs in een weg van verdiensting wat wat woude te krijgen. Nee, het is. Het is wat de Heere van de mens eist in zijn woord en in de dood ook gemeen. Denk, het is één meer woord en dat gaan we verder. Maar ik dacht, het zou dit nog voor je houden moeten. Dan zie ik in die dag. Waar zijn moed. Die wijze waren dan God. En die hebben over geld, over school, over lange jaren gesproken met de kinderen. Alle zorg genomen om ze uitwendig het goed voor de eigen te mogen hebben. Maar dan geniet, dat die kinderen die zo zeggen, vader, heb je hebt me nooit één keer in mijn leven dat je hebt heeft, kom met mij op ons knie. Vader, doe je dat. Het is nog niet de jongste dag. Neem je vaders, je vrouw en kinder, elke dag. Samen op je knieën om te vragen. En dan mogen we met onze verstand te vragen, hier. O, die dag komt. Zou het die vergaten om ons en onze lieve kinderen te bezoeken. Wat met ons onmogelijk is, is bij God mogelijk. En wij hebben het gezegd in een van de kerken. Dominique Kersen vroeg. Die heeft gezegd. Dat de mens. Is, oh, is geboren. Door de soevereinigheid. God. In de weg van de voorzienigheid. Onder het woord. Dat is ook iets bijzonders. Wij zijn niet beter. Dan duizenden miljoenen. Die bedrogen worden voor de eeuwigheid. als met God en God. Ze woord afgedaan zijn. En dat heeft kersten, nou meneer kersten, met indruk geschreven om ook dat aan de harten te leggen. En aan de conscientie te leggen. Maar God die kan het alleen aan de hart legt. En nog één meer vraag meer. Heb je er wel eens over gedacht? Wat dat weet is die we daar een oude grootsaar die is aan de rechterkant. van woord die zegt is op twee op een akker een die zal genomen worden en de ander gelacht twee die zal op een bed zijn en een die zal genomen worden en een ander Verlaat. Vader en moeder, jongens en meisjes, dan zou het gezien worden dat een moeder die wordt aan de rechterkant geplaatst door de naam. vader en kinderen aan de linkerkant, dat jouw ook vreesige meisje, dat jouw kinderen aan de rechterkant Stand, en vader en moeder aan de linkerkant. Ik wou dat nog eens in dit avond om die gedachten er terug bij te brengen. Om uw oor te houden uit het liefde. en spoedig in om je leven zit. Zou je nog eens één een story vertellen. Mijn vader moest een echo vrezende kind dit hier. En toen mijn vader een klein jongen was, ook in zijn jeugd, dan was hij ook niet zo, zo gehoorzaam. Maar dan ga je horen hoe dat vroeger dat onze ouders zo angstig met de kinderen gesproken heeft. uit het liefst. En één keer, één keer, dan heeft mijn vader iets gedaan dat zeker verkeerd was. En de moeder zei, jongen, ga maar even. En mijn grootmoeder zei tegen mijn vader, mijn jongen, mijn jongen, mijn lief. Als het blijft zo dat het is, in die jongste dag zou het aan God kan staan. Om je te, te horen. Dat is vroeger in de gezinnen. Aan de kinderen uit de liefde verplaats. Dat heeft zo'n diep indruk in mijn vaders hart geloven. Dat na, nadat mijn vader gestorven was. En dan al zijn papier. Maar mijn die veel geschreven. Die, die hebben hem in de jonge jaren tot god en toen was er een papier en dat vergeet ik nooit op mijn vader arm aangeschreven is en dat heeft ik geschreven De zoon tegen mijn kind niet hebben de moed dat nijds diep en dan schrijft mijn vader de onder maar zonder tegen een lieve God, dat gaat nog heel diep in mijn geest. En dat ik denk aan mijn vader die, die stekjes geschreven heeft, Aangaan wat de moeder tegen hem geschreven heeft. Mocht de heer het toepassen, jongen en oud, op welke reis naar de eeuwigheid. Wij willen even aandacht vragen. In dat album voor een andere dag. Dat wij een gods woord vinden kan. <coughs> en dat kun je vinden in de tweede hoofdstuk van het boek van Ruth dat ons voorgelezen is. En dan willen wij voor onze tekst de veertiende tek, vers. Als het niet even tijd was, zij de tot haar. Kom hierbij en eet van het brood en dood die bij speten in den alzijn. Zo so zat zij neder aan de zijde van de maaier en hij landde haar te kooi en zij af en werd verzadigd en hield over. Tot zover. Dan willen we stilstaan met de hulp van de stieren en onder onze tekst schrijven. Een dag in het midden, de midden van een dag aan de akker van Boos. Het was midden geworden. En dan willen wij met drie gedachten erover denken met de hulp van de En dan in de eerste plaats de wonderlijke, de wonderlijke handelingen van boos als een type van Christus en zijn kerk. In de tweede plaats dan willen wij gedenken over dat liefde, Trekking van boos. Dat trekkende liefde van boos. Dat is beter om het te zeggen. En in de derde plaats, een Dan zou Je van soms. De midden van een dag op de akker van boos. En dan in de eerste plaats, hoe wonderlijk dat boos handelt met zijn kerk. In de tweede plaats de trekkende liefde van boos voor zijn kerk. En in de derde plaats een zachte kerk. O gemeente, vrede in de ziel. O door wat geschompen is, door die groen naar nou de eeuwig welbegaat van En toegepast door de heilige geest. Mocht de Heer zijn volk verblijven. Mocht de Heer o wat onbestierd is. En dat is soms onze verlang. In het gebed dat de kerken weer gegeven mocht worden om in het ernst te in het waardens nood. voor de heeren dat het zaal van zijn woord gegeven rijkelijk en zou worden onder de kinderen onder de jeugd dat ze ook in de leven mogen ervaren wat het is om verzadigd mogen worden doorgenaamd. O gemeente, dat heeft vrede, dat heeft vrede, dat heeft verwondering, dat heeft honger, want dat is een wonder, dat is een volk gemeente dat met het menselijke verstand niet te begrijpen is, want dat volk, die hebben er genoeg in God en nooit genoeg nog een God en nooit genoeg van die wonderdoenende Godgemeente. En niet om de tijd wil, dan zullen we niet veel zeggen over wat er voorgaat. Het is een heel bekende boek en een heel bijzondere boekgemeente. En dan weet je dat, dat Gods woord is Gods woord. En dan de Heer Jezus Christus toen hij op aarde was. Dan heeft hij veel gelijkenissen genomen. Om dieren waar waarheid voor te zetten. En zo is het boek van Rit ook. Dan is het een gestorie over boos. Over de gezin van Elie Maar het is een geestelijke boek. En het hebt geest. Als de Heer het woord opent gemeente dan mag er oude en nieuwe dingen ingevonden worden. Af de, want het woord dat is een gesloten woord gemeente. Maar als de Heer het opent, dan wordt het een fontein van onderwijs. En dan verklaart het O, de wonderen van een die ene God. En dat voor een diep gevallen zoon daar. En dat hoe dat als zoon daar door genade wedergeboren wordt. Maar ook hoe dat hij aan de school van Christus geleerd wordt. En gediend wordt gemiddeld. O, dan is er in te winnen niet alleen het profetische ambt van Christus. Maar dat is er ook in te vinden gemeente. De priesterlijke ambt van Christus. En daar is ook te vinden. Het koninklijke ambt van Christus. Ook in deze goosjes. Al is het verborgen voor hetzelfde. Dan wordt het toch uitgediend gemeente. De, de bekomende kerk. Kan niet bediend worden. Buiten het priestelijke werk van Christus. En dan mag het je van delen zonder begrijpen. En daarom. De Heer. Hij leert zijn volk. Hier een weinig en daar een weinig. Van die goddelijke dingen. Wat was het een bijzonder dag gemeen Voor Rit, Maar niet alleen voor Ruf. Staat een even stil. Het was voor boos. De meest bijzondere. Wat is gemeen. Het was voor boos. De meest bijzondere. En zo is het voor Christus. O, de gezegende middelaar. Aan de rechterhand van zijn vader. O, hij vergeult. Om dat, om dat kerk toe te brengen. Door de heilige geest. O, oh, het is. Want het staat in Jesaja 53. Dat hij. Dat hij he heeft gezien. Of de his soul, En dat hij was satisfied Dat hij heeft gezien gemeente. O oh, in de weg van zijn lijden. O, oh, wat er, er voorgebracht ervan zal weten. En dan heeft hij al en wat er voorgebracht door zijn leiding, voor de ere van zijn vader en wat voor de welwezen van de kerk. En niet was het verrit gemeente een bijzondere mooi. Kinkt u dat ook zeggen? In de dag dat we niet willen behouden handelen, dan was het verrit en zeer bijzondere morgen. Daar heest Voor de eerste keer. En als we over moos, boos spreekt gemeente. Dan bedoelen wij. De meerdere boos, Want boos is een type van Christus. En daar heest, Daar heest ze de eerste keer. Dat heeft ze wel uit de mond van Naomi gehoord. Maar niet heeft ze en ontmoeting met boom en openbaring het is een openbaring van de tweede persoon in de goddelijke drie enigheid. en wat voor stad dierbaar, dan oh is er nog van avond gemeen van die ziel van die zielen die van dood levend gemaakt wordt geweest door genaam door God geest. en die die zijn door de heerige plaats op die weg van de bekommering, van de zoeking. En die honger zijn gemaakt en dood naar de woord is eeuwig leven. En die die, die keek in de leven gemaakt heeft. Uw volk, mijn volk. Uw God, mijn Godgenoot. En waar dat hij zo sterven. Daar zal ik sterven. En daar heeft ze zo eerlijk gezegd. Gemeen. Oh ik hoop dat er veel onder de jeugd. Die het begrijpt. Dat Moab dood geworden is. En dat zij in, in die weg. Het ze mogen daan, doen om het. Die moeder naar omi mee te gaan. Naar het land van Kaan. Want zij heeft gehoord van de schoonmoeder Over de wonderen van die God van Israël. Dan kunnen ze de wereld achterlaten jongens en meisjes. Wat ons zo, zo, ja zo trekt. En wat we eerst lief krijgen. Dan komen wij dat te haat en wat we gehad hebben, dan krijgen we dat lief. Dan wordt de kerk onze leven gemeen. Om het duidelijk te zeggen, dan wordt de kerk onze leven. Dan verlangt dat ziel om hierop te gaan. Al komt dat ze in de kerk wel eens horen, dat dat woord tegen ze geteikt, toch krijgen ze het lief. Want in dat ware werk, dan krijgt de ziel God lief. Al moeten een eeuwig missen, zeg Dan krijgt de ziel licht in de leven. En dat licht dat schijnt in de duister. Maar niet. Onze eerste gedachte. De wonderlijke handeling van boven. En wat is dat dan? Dan is het midden. En dan was het, de morgen was voorbij. En lees dat vader, zijn moeders, met je kinderen wat in de woord voor het van deze hoofdstuk verklaard wordt. En dan zegt ik, als het niet etenstijd was, zei de boos tot haar. Maar daar is meer bij. Want als het etenstijd is, gemeente, op die akker van boos, dan is er wat voor gezorgd. Wonderlijk ik dit niet. Het is al door de Heer. Die alles verzorgt voor zijn volk. De Heer is al door de Heer. Om het voor zijn volk te verzorgen. En dan is boos. Dan heeft hij op die akker. Aan de kant van die akker. Dan heeft hij daar iets gebouwd. En als een dag. Omdat ze onder die dag konden zitten. Uit de hitte van het oosten zon. Maar ook onder die gemeentjes, Daar is een tafel. Een grote tafel. En niet alleen een tafelgemeente. Het komt allemaal van boven. En het behoort allemaal aan boven. Maar boven die zorgt. Dat aan die tafel. Daar is zoveel pijn. Komt allemaal van boven. En nou dan vinden wij hier gemeente dat de bevestige kerk de bevestige kerk dat is die meis en die maagden van boven die hebben die hebben wat ervaren en beleefd in de leef, die hebben daar een plaats gekregen van boos, die hebben bij boos aan de tafel een plaats te geven. Dat vol, dat bereid is voor het eisen tijd. Dat door boos het die zien Wat een gedachte. dat het gedacht dat boos die hebben vol, die hebben de vrijmoedigheid. Dag na dag tot dat tafel te trekken. Dat is, dat neemt vrijmoedigheid gemeen. Maar dat heeft nou boos als die grotere boos aan zijn volk gegeven. Je zou zeggen, maar heb dat volk dan geen strijd meer? Die hebben strijd meer. Die hebben strijd. Gemeente dat volk van God hoe meer genade hoe meer tijd dan ze krijgen in de leven. Dat is duidelijk aan handen de lieve apostel Paulus, die door God zo gebruikt was en zoveel genade van God mocht ontvangen, Maar de Heere zegt, oh mijn kind, dan moet je een doorn in je vlees hebben. Dat je niet in de lucht zou afkomen, maar dat je maar aan de grond zou blijven dat ik je wel die bochtje zien zien dat, dat de boosste is. Dat voor iedereen van die kinderen die behoren aan die heilige zin en dat kennen het wezen. meen. Dat dat er is een kind is hier. Hij ziet die bocht, maar beweegt zijn afwijzingen, alles wat er ongaaf, bij een stap tegen. God handelde. God, handel, God voorzienigheid. Dat dat ziel. Vredigheid. Om daar te komen te zijn. Maar dan is er wat zo te nemen. En dat is nou een kenmerk van het leven. En daar is iets dat tref. Dat tref. En met de oude ellende Is net zo het wendt dat kindje die jong af meisje, want dat is allemaal zelf. Maar dat kennen een jongen of een meisje zo stout zijn. Ja, dat hebben we allemaal. Het is niet om tegen die jonge meisjes te zeggen. Maar dan is het even tijd. En dan komt die vader en die moeder om tafel dat bij de En er staat een boordje leeg, een plekje leeg. En dan gaat die vader die vastzijden. En dat is genoeg. Dat is genoeg voor dat ware volk. Dat krijg ik weer vrijmoedigheid. Omdat hij, omdat boos, die zegende mieren boos. Hij, hij ziet, hij kijkt naar zijn eigen volk. En dat komt aldoor weer vrij is al weer vrijmoedigheid. Al zit hij dan een in de zand. Maar dat... De tweede plaats is, die hebben honger, gemeente, die hebben honger. En zo, dan zien we wij in de trekkende lied, en de hongerende en de ziel, dat kan samenkomen, samen komen, gemeente. Oh, daar is, wij zingen dat veel in het Engel. En dat is in Salem. de gaat over, jullie kennen die vers over hun vader. The tender love a father has for all his children dear. Such love the Lord bestows on them who worship him and dear. It's a leader that a father has. You like him as well. My The wonder daden van dad from just in its middle from the dag And star so, for the rest. Many in de tweede plaats, dan gaat het over de trekkende liefde van die boot. Want dat, dat is tafel, dat is gezet. En die rit, dat is de bekomende kerkgemeente En daar zit die maaiers, daar zitten die maasten, die zitten op die tafel en daar staat er nou in. Je zou wat zeggen. Waarom staat die rit nou kort bij die tafel? Dat is wat. Waarom staat ze dan kort bij die tafel? Zij is een vreemdeling. Zij is een wees, Zij is wel arm. Maar behoort ze dan met die gezin van die grotere boos dat hier? Waarom staat ze dan? Gemeente die rust, die heeft een met boos boos is tot haar gekozen boos is tot haar gesproken boos hij loopt haar hij dat strekkende licht. en dat trok die hart van die moabies uit of hem en dat die volk die wordt niet alleen aan de heren gebonden maar die wordt ook aan die volk gebonden. Want dat is tijdelijk ook in het leven van Rit en Naomi. Dat die Rit die is aan die schoonmoeder gebonden. Maar nou die meis en die maagden. Want die oude moeder die zat daar in Bethlehem zonder brood. Maar nou die, die maagden en die maaiers, die zaten daar allemaal op de tafel. O, oh, gemeen. Wat heeft dat gericht met verlanging, met ernst, de jaloersheid in die morgen die mijers en die maarten aan te zien? Wat hebben ze gezien als een gelukkig volk gemeen? Oh, wat heeft ze liefde voor die meiers en die maarten van boosheid? gekregen? je dat in je leven gemeen? Niet voor de wereld. Maar voor dat volk dit hier. En dan. Ze gaan allemaal tot die, tot die tafel. Onder die dag. Dus. En die, die jonge mij Die loopt maar mee. Die loopt me mee. Dit is mijn leven. En dit is mijn leven. En ze loopt maar mee. Maar. Ze kan mij zo ver komen. En daar zullen jullie allemaal zitten. En zij erbij te blijven staan. Ken je dat gemeente? Want nou, God was een volk eerlijk mijn liefde. Zij heeft wel recht van boven zelf keizen, Om van die akker op te lezen. Maar zij heeft geen recht van boven keizen, aan die tafel te zitten. Daar staat. Zou er eens zo. Zo ellende van? vanuit. zo zoveel mogen ervaren van boven. En die te het niet. Heel. Er staat ook geen woord van die trouw op die taal. Algemeen. Ken je dat in de ervaring. In de beleving in je leven. Er staat. Daar stond ze die kerk. Je kunt begrijpen dat de tranen die stroomden over de ogen Daar was geen plaats voor. Daar, daar zag ze de kerk met verwondering aan. Aan hem die daar in de midden van die kerk die boog. En daar stond ze gemeen. Hoe stond ze daar dan? Al dat red van de boobitische daar kwam al haar zonde ordentelijk voor. Want daar was de klare zaak dat er voor haar geen plaats is. De boorden, dat was wel haar lip en haar leven. Maar, daar is geen plaats voor. Zij is niet een meijer of een maag van boven. Zij is een moabitische. Zij is een zonder. Zij is een vreemdeling. Zij is feitelijk een helweg gemeente. Daar staat hij. Daar staat hij. En nou. In dat. Dat ze daar staat te misen. Zijn tijd onder het werk. Die rug die vraagt niet of ze verder mag komen. De staat daar gaat zoveel onweerd in Daar gaat zoveel en daar gaat voor God bestaan. Daar gaat ze voor God boeten. Daar gaat het God recht Zou het eeuwig bij de Moschisch staan te geven. En als zij daar staat. Dan staat ze niet alleen onder schoon. En zei die mij ook gemeente onder de onzachtelijke aantrekking van de duivel. Dan zegt de duivel, je bent niet uitgekoord, daarom is er geen plaats voor. Dan zegt de duivel, zie nou, dat je gezonde geest tegen de heilige. Nou zie je het De scheiding is gebouwd. Het staat erbij. Je hebt wel eens gehoopt. Je hebt wel eens verblijf geweest in dit moord, Maar nou, ziet het maar. Voor Ees is geen plek. Een ooggemeend om het kort te maken. Dank. Wordt onze gedachte gelijk naar die meerdere boot. En hij ziet. Hij ziet. Dat we komen hier. te En o oh, Barneveld. Barneveld. Vergeet het niet. Wat ook vroeger oude Dominic. Praat hier zo duidelijk. Je verleerd en voorgezet is. Blijf te mij. Blijf er maar wachten in al je ellende. Rit, die blijft er maar staan. Gemeen. Zij bleef me maar staan. En wat bedoelt dat? Dan moet er een wonder van de hemel komen gemeen. Die weg, die door boos, door de verdienste van die gezegende boos. Dan moet er weg overkomen van God. Door Christus. Bij de heilige geest. Misschien is er van die bekommerde ziel. En die zo in de leven. Mogen smaken en delen. In de vruchten van die meerdere boven. En dat er komende tijd. Onder een bijzondere lijden. Net zoals hier. Dat heeft die, die ritme van gedachten Wanneer dat ze die morgen zo naar de zin mocht hebben om op te lezen. En ook een ontmoeting van, van die maaiers en van die jongen die over die maaiers was. En hij sprak ook vriendelijk aan. Het. En dan nog later boven zelf. Hij kwam zelf aan die akker. En hij sprak tot die, die rechts. En hij sprak zo zacht. Zijn stem, dat trekte maar de ziel uit van die. Oh, wat is klein. de klein. zegt het gemeente. In de tiende werd toen viel zij op haar aangezicht en boos zit de aardig en zij zeiden tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat mij, dat gij mijn kind, dat ik een vreemdeling ben, Het was zo wonderlijk voor haar. En niet is er wat opgekomen. ...dat ze niet van gedacht heeft, gemeente. En dat was, dat ze er nog buiten gesloten was. Zij zou hem daar in dat, in dat tiende vers, dan zou zij hem omhelzen En dat doet de kerk. Dat doet, dat doet dat breid van Christus voordat ze in de huwelijkstaat komen. Gebracht zijn, gemeente. Dan komt dat breid, net zoals in het natuurlijke leven... O, oh, dan zeg, de, dit, dat trouwtje van in de verkeering, ik zou je graag willen trouwen. En in de hevelijke weg, dan komt dat kerk wel eens de handen uit steken. O, oh, gemeen, dan hoor je die, en die bidden, en die vragen. O, oh, neem me nog een jozen, neem me nog een jozen, ben zo ellendig. Maar niet staatsje en we hebben ze zo veel ervaren. Van de trek en Haar hart is zo so uitgetrokken naar die boot. Maar nou is het geweld. Het kan niet meer. Dat is een straat door. Dat moet een andere stap nemen. En wat dan gebeurt voor me. <laughs> oh die boot. Die lieve, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, we hebben zo'n verkeerde gedachten van de Heer. Goed begeven gemeen. O, van alle eeuwigheid heeft God die kerk lief gekregen in Christus. Van alle eeuwigheid. De Heer die heeft zijn kerk zo, zo duizendmaal meer lief dan ooit dat kerk de Heer lief kennen. De Heer die wacht maar om zijn liefde uit te storten aan die kerk. Maar weet je wat het probleem is gemeente? De Heer, het is een de genade. En de Heer die heeft zoveel arbeid met de mens om zijn leef te krijgen. Dat is nog wat weggeheven gemeente. Daar zijn zoveel in die storehouses in, die in van de grotere Joodse. Die storehuizen zijn er zo hoog geweest. Achtermaat en de heren verlangt om het vrij. Zonder helft en zonder zend zonder als je het leeft. En je zei er vijf en vijf het eerste dag. Kom, kom, mij. Maar Er moet het honger wezen, gemeen. Er moet nood En zo de heren die hebt zoveel werk. Om een mens maar leed te maken. Dat hij nog eens wat recht te De Heer die verlangt vol de plezier. De Heer verlangt om zijn genade en verder genade en ervaring te heen. Om verder te geleid worden in de namen, in de ambten, in de natieren in de staden van de de middelen. In de personen van de drie enigheidsgemeester. Maar niet in deze middag. In dat dag. Daar staat ze me. Daar staat ze me. Misschien is er vanavond. Een jongen af van mij. Een man of van vrouw. Die zo goed in je leven gehad. Ja die zelfs dat je dacht dat jou al bekeerde. Laat mij zomaar plat en dat je al je, je keuzige meegemaakt in je leven. Dit is mijn volk en dit is mijn leven. En dat komt in ogenblik. En het wordt allemaal afgesneden. Allemaal. En dan wordt er een wonder van de hemel. Komt. Een plaatsmakende genade. Begrijp je het, mijn oor. Toen was er een plaats en ruimte dat boos was zeggen. En dat staat zo duidelijk in onze tijd. En als het niet eten tijd was, zei de boot tot er. Kom, kom, viel bij. Dat is een bewijsgemeente. Er was zo'n oneindig weg in dat korte weg. Maar er was zo'n oneindig scheiding in dat weg. En nu. Als daar staat. Er komt een stem uit de hemel. Een stem uit de hemel. Dat lief, dat dierbaar, dat onvergetelijke woord komt. En Matthäus, in de Evangelië van Matthäus, in het elfde hoofdstuk, daar staat: Kom. Al de geesten die belast zijn, al je dat leven en haar heavyweed, kom en die, dat woord kom. Oh wat was dat voor u? Een onbegrijpelijke zaak. En toch begreep Want met het woord van dat als Christus door de Heilige Geest, als het dief, als de, die, al de van Boris, als macht hebben. Die woord komt. Dat gaat jij door de hart nemen. En met dat woord wanneer dat woord zou dat woord spreken het komt. Dan is de weg gebouwd. Dan is de weg gebaan. Er zijn al de leeuwen die zijn gebonden op het ketten van die. En ze komt. Ze komt niet uit de kamer, niet mijn horde. Maar ze komt uit de moabies. Op die tafel van die verzekende koning van Israël. Ze krijgt een plekje daar. En we hebben gezegd eerder. In de voorbeeld dat er geen boord. Maar er was een plaats. O, van alle eenvoud. Een plaats voor de reis voor die meid op die tafel. Daar was de Als al die meiders en al die maagden daar zat op die tafel, waar was er dan een plaats nog voor die moabiet? Daar was vlakbij boos. Ik kan het bewijzen uit Gods woord. Dat boos, die heeft die moabietische een plaats vlakbij. Vlakbij. O, de Heer, die zou die de kerk zo ontwreven, want er is nooit een kind dit hier, dat ooit geweest heeft, wat Christus in de menselijke natuur heeft doorgegaan, en de aantrijding van zaken. en daarom, hij, hij om Komen de kerk die zonder een staat in de leven hebben. Ze hebben wel een stand in de leven, maar ze hebben een staat in de leven. Ja, die hebben wel een staat in de leven, maar dat is de staat van de dood gemeente. Er is geen verwisseling van het staat, maar dan neemt boos het voor de op. En hij zegt, kom, oh. Dat is helemaal alleen. Al die mensen die zitten al op de tafel. En hij zegt kom. En dan komt ze zitten. Nou kort bij is Die de boos. En gemeente. Als ze daar zitten. Zij heeft van boos terecht recht gekregen. Om daar kort bij hem aan de tafel te zitten. Met die maïs en met die maïs en ik heb gedacht, gemeen, dat het dezelfde, dat het dezelfde. Oh, er was eten voor gezorgd. Voor die maagden, voor die maïs en voor die eeuwen. Ze krijgen allemaal iets van boven. Maar, er is ook een ander iets bijzonderder. Die, die, die bevestige kerk. Die begon daar te eten, want ze krijgen het oude van boven. En ze mag beginnen, maar die rytty begint niet. Je moet het ervaren men, mijn hoorde om het te begrijpen. Zij zitten op die tafel met verwondering in dit. Daar was Gods gemeente, ze zouden zitten met Abraham, Isaac e en Jacob. onder de ronde tafel in de meeste. En daar heeft die vrouwtje een boosmaat van haar. Ze was zo goed, Het was zo wonder dat er nog een plaats voor haar was. En een dubbel wonder hoe dat ze daar toegebracht was. En ze, ze eten. En dan lezen wij in onze tekst Het staat, als het niet eten tijd was, zij de boos tot haar, kom hierbij. En eet van het brood en doof die weten in de Alzheimer. Zij gaat vermist. En nog deze knie. Wat een zekende plek vol is te zien. Als het bekomende staat dat de bevestigde staat is. Wat een schade in de plek. En we de maar bij moet zitten. een woord verwondering. het wel. Probeer wel eens. Dat dat liefde. Zo is? Oh wat gaat door. Die hart van Want daar wordt ze weer bewust. Dat zij het. Die woord ontvangen is komt En zit hierbij en eet en sovoort. En dan Orte. Orte gemeen. Wer is dan Orte? Zegt hij niet bij. Zegt hij niet bij. Waarom ik? Zij was de ernstige meest. Orte verlaat. En zij bracht aan de tafel van Orte. Was te veel genoeg. Ken je die tijden? O, oh, de ziel in de midden. Dat het te veel voor je was. Dat dat liefde zo, dat stroomde zo door je niet? En dan wil je het zo klein om. De, waar was het mij geheel? Waarom zit ik hier met die maaiers en die maasten aan de tafel van boven? En ze eet. Ene wijze was je dus zo hoog, En aan de tweede plaats. Moet je ouder door gedenken. En als, als dat volk niet komt. te wat te vertellen. Dan moet je al door goed voor luisteren. Dan moet je luisteren. Met de wonderen. Af de oogliefde. Oogliefde. Want in dat liefde gemeen, Daar is open. En die ziel van recht. Dat is zo vol van de liefde. Hij is zo, zo vol van ogen. Zegt, weet je hoe dat om het te verklaren? Ze kent niks meer doen. Zonder boos kun ze niks meer. Ze kan geen hand meer uitsteken om het van de, van de tafel te nemen om naar de mond te doen. Hij weet je, wat boos is. Staat hier een God's woord gemeen. Wat boos is. Hij doet er alles voor zijn boos. Er is een volle van wat hij weet. Dat hij doet alles, alles wat ik er nooit voorbij. Over Als er eens krap over mij overwacht, dat was eeuwig over voor mij. Maar wat doet Boos? Hij stond dat zij mee aan de zijde van de mij. En hij. Tweede ervaring in zo'n korte tijd. En hij landde haar. Gerooste voor hem. Hij had. Ogenmoet. Zij heeft het zelf uit zijn hand omgehoord. Zij heeft het uit zijn mond gehoord. Denk je niet vandaag aan de dag. Er is een Dat een mens. Die vloei. Ik zou zeggen niet alleen voor de bekomende zes, maar ook de beveste zes, blijft hem mij wachten, totdat hij wat liefde, totdat hij wat heeft. En hij langde haar rood te komen, en, en staat in de Bijbel en zij af, ogen niet, de Daar Jij hebt de bekommerde kerk genoemd. Jij hebt de bekommerde kerk, de gemeenschap met de bevestigde kerk en samen met ons. Jong en oud, onze vlees van een keer en God voor je er nog last van toe. Maar dan, dan, het is wereld en wereld en veel en bitter. O, oh, ik zou het je wensen van gans huis. Dat je er mocht leren kennen door genaamd. Om op zo'n feest gebracht te worden. Daar gaat de bekomende kerk. En de des kerk. Samen zien. Is God geblijft. Laat me zingen van de saal. Neven deze en af, hoe zalig is het vol, dat naar die klanken voort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aan zijn voort. Zij zullen in die naam zich al den dag verblijden. Die goedheid trouw komt toe, die macht kracht en in het lijden. Die onbeschreven trouw zal nooit ontvouw gedogen maar die gerechtigheid hen naar die woord wordt volgen. 89, 87 en af. de tijd is voorbij maar een enkele woord ik zou je even een vraag stellen denk je dat aan het einde van dat maaltijd dan mag je geloven dat er gezongen is en wie denk je die de huid gezongen is o oh, jongens en meisjes dat zou ik je van hand het hard te doen dat dat door genade nabije deel mag verkeerd worden in de keer, want dan geloof ik ongetwijfeld daar is een ogenblik dat de boekkome die kered moet zingen harder af het mogelijk is dan de beste vers. En daar hebben ze staan. En daar hebben ze boos bedoeld. Genoeg. Zijn naam mocht een eer ontvangen. En dan het raad genoemd. En nou zat hij zich. Er zat een, een voorbeeld van de hele kerk op die tafel. De bevestigd en de bekomen te en ze worden alle, ze krijgen allemaal een deel. En krijgen het dat nou door de profetische ambt van Christus? Of de christelijke ambt van Christus? Denk het maar eens Worden ze nou bediend uit de profetische ambt? Op het christelijke ambt van Christus. Wel gemeente, er is geen twijfel van, maar er is geen bediening zonder Christus. Het christelijke ambt van Christus. En dat zij genade genieten, dat mag de bekommerde kerk. Die worden gediend door de priesterlijke ambt van Christus. Ombetuig, ombetuig. In dit dag, aan die akker van boven, dan krijg je het te doen met de profetische ambt van Christus. Hij had haar onderwijs. Ze mogen delen in het bekomende staat uit het christelijke ambt. En ze mogen horen over zijn koninklijke ambt. Want na het eten gemeente, dan staat het in God's woord. Het zegt als je niet opgestond om te lezen. Zo gebood boos zijn jongens zeggende. En dat spreekt hij als koning. Dan is als Jozef, dan is hij die regeerder van het ganse land. En dat spreekt hij aan zijn jongens en aan zijn meisjes en te maagden. En hij zegt, als zij niet opstond, dat er is, om op te lezen zo gebood boos zijn jongens zeggende. Laat haar ook tussen de harde oplezen en de ze niet. Ja, laat ook alleen van handvolle voor haar wat valt en laat het leggen dat zij het oplezen en bestraffen dat is de stem van de koninklijke ambt van Christus. De tijd is voorbij, de kinderen die moeten naar school. O gemeente, wat legt er in het geestelijke onderwijs veel in dat boek van dit. Ik zou zeggen, gemeente, vaders en niets, leest het met je kinderen. Zoek de heeren voor licht. om het een beetje te verklaren. Aan je kind. Of de Heer het gebruik. Om het eeuwige wel. Van u. Aan uw kind. Wanneer wij onze derde gedag gezegd was. Is het. Een verzadig gezegd. En dat hebben we gezongen Van tal 9 en 8, 7 en 8. Daar zingt het ver. Gemeente, enkele woord van toepassing. Wij hebben vanochtend gehoord over een dag dat koning zat. Vergeet het niet. Oh, mocht ik hier erbij zien komen? Wij hebben vanavond gehoord. Over een andere dag. En dit dag. Dat is in dit tijd. Maar als die dag komt. Zou er nooit een andere dag. Zoals dit zijn. Ik kan nog. Dat mag ik je. In de naam. De spieren vertellen. Ik kan. En dan zou ik zeggen gemeen. ...zoekt het in de midden. Jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. Laat je plek niet leeg in de kerk. Ook niet in de weg, Wanneer dat het mogelijk Lijf, is. ...lijf... Er is één ding dat nodig is. Eén. En wat is het? Dat was door het hokkenhof beschikt mochtugo de dieren geest beloofd dat hij zou werken door zijn geest wijs geworden joh eens een wijs het geen excuus maar het mag het toe laat je plaats niet lei in de kerk om om nooit zijter mens die kent ik maar het daar Feitelijk en een heel enkele reden. Zeker een boer die kent en ontzettend zieke wat maar gemeentjes, daar is weinig reet dat echt nodig is om van de kerk weg te blijven. Barneveld, Barneveld, mijn onbekeerde medereis. Dan zet het uit alle liefde. Zoek dit in de middel. Verlaat het dus. Verlaat de zonde van de wereld. Ga nu naar de sporen, en naar de boeken. Dat alle zonden en veiligheid verklaart. En om de zoek de schrift. Als de hier het ja zou geven. We hebben maar één tekst vanavond. En dan ben we half niet klaar. Zo wonderlijk is dat boek. om de, de schrift te zien. Oud. Het zijn die. Dat zegt het in Gods woord. In Engels is. Het, search the scriptures. For they are they. That can make us wise unto salvation onderzoek de schrift, want die zijn die die ons wijs tot zaligheid kunnen maken door God en het dat, dat kan nog. Die jongste dag is nog niet aangebroken. We komen er in onze mis. Oh, ik hoop dat het nog was voor I een beetje bemoedigd. Misschien sta je er nog. Maar blijft er dan maar staan. Wacht maar. 7 in 2. De laatste vers. Wacht, ja wacht. Op je. hier. ik van ons. Ik hoop dat je met die oude vrouw. Die oude schoonmoeder. Maar in Bethlehem mocht Die oude wil. En daar gaan we niet verder. om wat dat mensen willen, Maar die oude moeder. Die had zijn eigen mocht verhezen, En ze was bezig met die rit. En wat nog is. En daar gaan we eindigen. Ja. Ik denk dat die oude moeder. Dat zo bezig was met die rit in die dag. Dus, dat nog een vraag hier. Zou je die orde nog zien? Zou je die orde ook? Barnen zou ik dan nog amen. Ach, heere, mogen wij gegeven worden om een dankbaar hart. Wij hebben van twee verschillende dagen mogen horen, en wij en onze kinderen mochten. Nog deze dag hebben en heren mocht gij uw deze erover geven, dat uw naam erin verheerlijk wordt. Uw koninkrijk komt, koning, uw geloof geschiedt. Het denkt kerkeraad en gemeente, het denkt vader, moeder en kinderen. Denk ook de wijze, wijze en studenten voor de school ook in deze week. Het het land en de overheid van het land. Heren, ga met ons iedereen. Denk ons veilig wat we verwachten worden. En mocht dat woord krijgen. laat laten terug te zijn. Laat het niet vergeten worden. Maar mocht hij het tegen Dat is toch uw werk. O, hij vergeet In de zoudheid is zonde. doet het dan weer. O, breid die kerk nog uit onder joden en hij. En weer. O, he, zonde om zonde te worden. En o, O, oh, oh. oh, al is het hemel hoog, oh, dan is er nog vergeving bij. O, oh, voor een mooie vreemdeling. Heerde, we doen al die zonde, dat verkeerd gezet En Heerde, wij bevelen dit volk aan die. En mocht hij te verblijven, wanneer dat is. Die knecht nog ons komt, heeft nog hier een gebrek voor mijn kan Verwangen voor mijn kan voor de een, voor de ander, in de biddeloze tijd. Gedenk ons dan ieder wij vragen met eigen genade om Christus willen aan. Laat ons eindigen met het zingen van het stellen het 10e gezeg. Geloof zij God met diep stond zag. Afsindt het 10 Achter Donijspaans, het is niet om deze dienst te lengen of om in mensen te eindigen. Nochtans heeft het ons goed gedacht om namens kerkraad en gemeente vanaf deze plaats een enkel woord tot u te mogen richten. Immers we hebben in het beleid van Gods voorzien gesteld u vandaag in ons midden gehad. We zijn niet geheel vreemd meer van elkaar. En ik herinner me nog de eerste ontmoeting die we met elkaar hadden bij de vroegere diakenbedding in huis. En als ik mij niet vergis is er toen direct een band gevallen. Waarvan wij hopen dat de eeuwigheid dat zal kunnen verduren. En hebben we ook deze dag gehoord de boodschap van vrije genade. En door Gods goedheid de oude waarheid als zodanig nog mogen beluisteren. Gegrond op de heilige schrift. Ook de onderscheiden standen in het genadeleven. Die ook heden in het jaar onze stieren 1997 nog geleerd worden door de levende kerk. En we hebben mogen horen de boodschap van vrije genade. Tweelei volk, tweelei weg en tweelei uiteindelijk. We hebben in de consultorie gehoord. Ook van de strijd. Die u te strijden hebt. En dan is het. Dat het hier een strijdende kerk is. Maar anderzijds. Dan zal toch die kerk. In de strijd niet omkomen. Maar dan is zij in Christus. Meer dan overwinnaars. Waar de Christus der schriften. Toch een volkomen strijd. Gevoerd heeft. En hij geeft ook zijn volk. zegen, Dominee. Van harte de zegen des Heren toegewenst, ook in het verdere van uw antwoord leven, in het strijdwerk van dit moeitevolle leven. Ik heb zelf wel eens gedacht, het zal wel eens wat minder worden, maar dat zal niet minder worden. De strijd zal voortgaan hebben, hoe donker de tijden ook zijn, maar de Heer zal ook voortvaren en met zijn kerk bijeenvergaderend werk bij wensen van harte, ...dat het zou mogen zijn ook onder uw bediening, ook in Canada, of waar ter wereld... ...de Heren zegen u met tijdelijke en geestelijke zegeningen... ...en dan is zo in mijn gedachten om te eindigen met de laatste woorden van de bekende Samuel Rutherford... ...en toen hij stierf, hij zegt dat er veel heerlijkheid is in het land van Emmanuel... Dan nu dat dat geluid ook steeds maar gehoord mag worden... ...om dat goede gerucht van dat koninkrijk voor te mogen brengen... ...want er is veel heerlijkheid in het land van Immanuel. Nu verzoek ik de gemeente om staande de Spaans toe te zingen... Psalm 91 en daarvan de tweede paas. Hij zal uit net u veilig doen ontkomen... Hij is haat die uw leven redt. Gij hebt geen vest te stromen. Hij zal in lijst en zielsgevaar u met zijn vleugelen dekken. Zijn waarheid u ten beukelaar en te vast trekken, 91, het tweede pas.